Er blijken slachtoffers wiens dossier werd gesjoemeld, vrijwel zeker sterven in ons land meer mensen een niet natuurlijke dood dan officieel uit de statistieken blijkt. Geneeskundige blunders blijven hierdoor onopgemerkt. En ook misdrijven komen zo nimmer aan het licht. 1,2 miljoen Britten belanden jaarlijks in een ziekenhuis als gevolg van de verkeerde medische behandeling. In de Verenigde Staten, waar jaarlijks 40.000 mensen worden doodgeschoten.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 Slachtoffers van een medische fout is na drie jaar nog steeds in een letselschadezaak verwikkeld. De slechte praktijk omvat niet alleen medische missers. Vrijwil dagelijks gaan er mensen dood als gevolg van medicijnvergiftiging. Niet alleen onder de jeugd, ook ouderen. Naast ondervoeding en vereenzaming. Gebruiken bejaarden vaak meerdere geneesmiddelen, polyfarmatie, die schade en risico's veroorzaken.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 Frauduleus in psychiatrische reportages vermelden conclusies. De overheid verafschuld en verband moet wetenschappers die twijfelen aan orthodoxe standpunten. Zeer vaak worden klokenluiders die op tekortkomingen in de gangbare theorieën of interpretatie van de gevestigde belangen wijzen gelabeld als zonderlingen, zodat hun denkbeelden daarna probleemloos genegeerd kunnen worden. Ook wordt hen systematisch belet om conferenties te bezoeken zodat hun ideeën geen publiek kunnen vinden. Deze praktijken zijn wel overwogen belemmeringen om vrije wetenschappelijke gedachten tegen te houden. Ze zijn extreem onwetenschappelijk en crimineel. De zaak van Defensie Klokkenluider Spijkers was een overduidelijk geval van politiek misbruik van de psychiatrie volgens SS-model. De schijn van bona tijd door de Nederlandse overheid die ze wekken met rapporten en toespraken over mensenrechten. Gezondheidszorg fungeren als dekmantel voor opzuchtige en door winstbejacht gedreven misdadige praktijken. De geneeskundige gebaseerd op louter kostenbatenanalyse in een neo-Darwinistische maatschappij waar alleen consumptie en winstbejacht telt, is het risico op economische uitanatie enorm. De sterke vergrijzing van de bevolking en een economische recessie zouden deze tendens nog kunnen versterken. Resumerende de Nederlandse overheid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 Burgers krijgen te maken met, door de overheid vooraf mooi voorspiegelen in folders en rapporten, intimidatie, chantage, geheel of gedeeltelijk stopzetten of verlagen uitkering, eenzijdige suggestieve mediaberichten, geraffineerde brieven en vertragingsacties, ontkenning, opzettelijke manipulatie van medische onderzoeken en rapporten, barateliserende opmerkingen, ambtelijke woordgoochelarij, ingewikkelde procedures, Gevroetend patiëntentochers en privé, omgekochte klachtenbureaus, slopende eenzijdige rechtsgang, stilzwijgen, raken de meeste sociale contacten kwijt, echtscheidingen, huisuitzettingen, familiedodingen of zelfdodingen, Klokluiders krijgen te maken met, machtsmisbruik door de overheid, belangenverstrengeling, intimidatie, insinuaties, frauduleus dossierbeheer, tot querulant en zielig bestempelen, moeilijk leven, in kwaad daglicht stellen. Suggereren van psychische problemen. Geen toegang tot de rechter tegen de overheid. Uitputten. Verliezen hun baan. Heimelijke manipulaties. Bannen en isoleren. Verdacht maken en demoniseren. Elimineren.